Middernacht, het is vrijdag 22 november. Duw ik het eerst raam met het NOS-journaal. Vijf van de zes Celtic-fans die vandaag voor de Amsterdamse rechter stonden, moeten de cel in. De celstraffen variëren van één tot twee maanden. De Celtic-fans werden beschuldigd van openlijke geweldpleging tegen agenten voor de voetbalwedstrijd Ajax-Celtic op 6 november. Het Openbaar Ministerie had tegen alle verdachten twee maanden onvoorwaardelijk geëist. De Russische president Poetin heeft gezegd dat de door Rusland gearresteerde Greenpeace-activisten gratie zouden moeten krijgen. Ze voerden actie voor een goed doel, zei Poetin, en daarom moet Rusland genade tonen. Dertig opvarenden van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise werden in september door Rusland gearresteerd toen ze actie voerden in het Noordpoolgebied. Zeker 26 van hen komen op borgtocht vrij, maar ze mogen Sint-Petersburg voorlopig niet verlaten.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 En Apple krijgt een schadevergoeding van ruim 290 miljoen dollar van Samsung... wegens patentschending. De twee vechten wereldwijd een reeks juridische gevechten uit over patentschendingen. Vorig jaar kreeg Apple al een vergoeding van 600 miljoen dollar van Samsung... zodat het bedrijf nu bijna een miljard binnen heeft van zijn concurrent. Het weer in het oosten en zuidoosten is het bewolkt en er kan wat natte sneeuw vallen. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Overdag is het droog en smiddags breekt de zon door. Het wordt 3 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Twee dagen lang wordt er op een congres gesproken... over uh, dat ding wat wij allemaal zo vaak gebruiken, de fiets. Wij zijn een fietsland, we zijn gek op onze fiets... we doen bijna alles met dat ding... Twee dagen lang wordt erover gesproken. En een van de mensen die daar eh, zijn licht over mocht laten schijnen... is mijn gast vannacht hier, Arend Swaap. Onderzoeker bij de TU Delft. Um, een van de mensen die als geen ander weet hoe een fiets in elkaar zit. En het aardige is nou eigenlijk als je over dit onderwerp gaat nadenken... en over, daarover gaat lezen. Um, dan denk je, we weten heel veel. Maar het allerbelangrijkste weten we eigenlijk nog steeds niet, toch? Nee, klopt, Frank. Ja, we ja. weten... Uh... Van het ijzer weten we nu wel het een en ander. Uh, waarom de fiets het ijzer zo beweegt als hij beweegt. Maar wat de mens eigenlijk precies op de fiets doet, dat weten we nog niet. We weten eigenlijk precies wat er met de fiets zelf gebeurt. Waarom je uh, een fiets heel licht kan maken en heel sterk kan maken. Uh, maar waarom een fiets fietst en waarom je niet omdondert. Ja. Eigenlijk geen idee. Nou, we hebben wel een beetje een idee natuurlijk. Hè? Uh, maar het punt is dat in het verleden waren daar altijd een, uh, verklaringen voor... Uh, ik zeg altijd zelf, een fiets is eigenlijk wel een heel raar ding. Want als hij stilstaat, dan klooiing, dan valt hij om. Hè? Maar bij een beetje snelheid blijf je gewoon vanzelf overrent, lijkt het wel. En sterker nog, dat is ook zo. Een fiets blijft vanzelf overrent als je hem een beetje snelheid geeft. En je kan zelf dat experiment doen. Hè? Ga naar een open parkeerplaats, ge geeft die fiets een flinke zet en hij valt niet om. Nou, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Uh, maar dat is ook ontzettend handig. Want dat is waarschijnlijk de reden dat het zo makkelijk is om te fietsen. Ja, het belangrijkste wat je moet hebben is snelheid. En de allereerste vraag is dan een heel een beetje sterke zenuwen. Maar in principe ga je gewoon rechtdoor. Ja, precies. Je moet een beetje snelheid hebben. Ja. En toen dachten wij, dat zou wel eens kunnen, te maken kunnen hebben met de wielen. Want de wielen draaien. Ja. Um, en, en dat heeft vliegwiel effect, geloof ik, hè? Ja, in een hele mooie term heet het gyroscopisch effect. Uh, gyroscopisch effect, dat is iets. Uh, Gyroscopen zijn echt dingen die in de ruimte leven. 3D. Uh, als je om de ene as een wiel draait en je laat hem om een tweede as kantelen, dan krijg je om de derde as krijg je een koppel. En het idee was dat dat zou helpen, dat, dat de fiets zou sturen in de goede richting waarin die valt. Even heel simpel gezegd, als je een tol pakt en je pakt hem tussen de twee pinnetjes, je zorgt dat de tol flink hard gaat, uh, dan, dan voel je dat hij weerstand biedt als je hem schuim, als je wil kantelen. Dat is de ene kant. Hij, hij biedt weerstand tegen een verandering van beweging. Dat is het ene effect uh, waar we wel gebruik van maken bij een gyroscoop. Het tweede effect is, is dat als je zo'n verandering uh, tot stand brengt... dat daar loodrecht op weer eigenlijk een kracht komt. We gaan het uh, dit uur van Kazerloenen hebben over het mysterie dat fietsen heet. En uh, hoe de wetenschap ons uh, daarin verder gaat helpen... en wat de stand van weten eigenlijk is. Laten we beginnen met, uh, met het congres vandaag, het Nationaal Fietscongres. Uh, twee dagen lang uh, werd, er, uh, werd er wordt er morgen ook nog uh, gesproken... over alles wat te maken heeft met... Uh, fietsvervoer en fietsveiligheid. Wat was, wat was jouw bijdrage daar? Um, er waren eigenlijk twee congressen. Er was dus het International Cycle Safety Conference. Dat was een breed internationaal uh, congres uh, waar mensen over heel de wereld over uh, fiets en veiligheid praten. En daarnaast was er het uh, Nationale Fietscongres. Waar eigenlijk meer de uitvoerders, uh, de gemeenten en zo uh, uh, zich meer bezighouden met het begrip fiets. Uh, aan allebei de, de congressen heb ik eigenlijk bijgedragen. Het allereerste, de International Cycle Safety Conference... dat is iets wat we samen met het ministerie, TNO en Fietsberaad... van de grond hebben gehaald uh, vorig jaar. En het was dus dit voor de tweede keer. Um, en het andere, uh, uh, het Nationaal Fietscongres daar... Uh... Nou, wacht even, laten we even voor die ja, veiligheid. Okay, is, dan er is even pakken even één voor één, als je ja, het goed is vindt. is goed. Frank. Um, want veiligheid is, is in Nederland een uh, uh, uh, issue... Tegelijkertijd dacht ik ook misschien wel weer niet, want uh, de hoeveelheid ongelukken neemt in Nederland met fietsen neemt af elk jaar. Ja, um, laat ik het iets duidelijker proberen zeggen: het aantal doden in het verkeer neemt af. En het aantal doden onder fietsers in het verkeer neemt ook af. Nou, dat is hartstikke goed natuurlijk. Maar als we nu kijken naar ernstige gewonden, bij de auto's neemt dat af, maar bij de fietsers neemt het toe. Uh, en, en die toename, dat is natuurlijk wel een zorg. Als je kijkt naar de getallen... dan zie je wel dat die toename uh, komt omdat er ook meer gefietst wordt. Uh, en door wie? Ja, door ouderen vooral. En dat is link? Nou, onder die ouderen gebeuren wel de meeste ongelukken, ja. En waar zit hem dat in? Weten we dat? We weten er wel iets meer van. We weten dat ongeveer dus 80% van die ernstige ongevallen zijn ouderen. En dan uh, 75% daarvan zijn wat we noemen enkel voertuigenongevallen. Nou, dat klinkt heel ingewikkeld. Maar dat is gewoon, ze worden niet omgereden door een auto of een bus. Maar ze vallen gewoon om. En dat omvallen, ja, dat. Waardoor komt dat? Uh, je, je zou je voor kunnen stellen dat ze met de infrastructuur... Hè, ze, ze, tegen de stoeprand aan aanknallen of zo. Of bij het op- of afstappen uh, gaat er iets mis. Of ze schrikken ergens van. Maar het heeft natuurlijk toch ook wel met het voertuig te maken. Want ja, dat voertuig is in principe niet zo stabiel. Ja, ja tenminste daardoor. als hij snelheid heeft wel. Maar als hij snelheid wel, wel. Maar met, met snelheid met ja, dat wil niet. Um, uh, ouderen die fietsen, uh, steeds vaker heeft ook te maken... met, met de, de moderne fietsen die er zijn, met, met trapondersteuning, ja. met motortjes. Inderdaad, daardoor, uh, dat merk je ook, dat is het segment... wat meestal ook die, die elektrisch ondersteunde fiets koopt, hè, de ouderen. En, uh, en, en, en die, ja, die blijven daar dus wat, wat, daardoor wat langer uh, op de weg met dat ding... Uh, we hebben daar ook een hele grote vraag over. Daar weten we ook heel weinig van. Want er zijn allerlei geluiden van, van. Ja, is dat nou goed of is dat nou slecht? Aan de ene kant zeggen ze van. Ja, dat is gevaarlijk. Want ze gaan veel te hard. Maar ja, als je met hard gaat. Dan blijf je vanzelf over rent. Dus uh, ja. misschien is het juist wel goed. Nou, het is in ieder geval slecht voor ego's. Ik ben ooit een keer door. Uh, na, na een paar uur keihard rijden op een racefiets. Was ik zo moederlijk ingehaald werd door een ouder op een uh, fiets met trapondersteuning. Dat was slecht voor mijn ego. Hey, ik heb precies hetzelfde Frank. Ik, de, ik uh, commute. He, dus ik heb van ik heb van Rotterdam naar Delft, altijd op de fiets uh, ga ik naar mijn werk natuurlijk. En ja, dan word je ingehaald door zo'n fiets. Het eerste waar je naar kijkt is zit daar een motor op, <laughs> ja, want dan is het, het niet kan. zo erg. <laughs> ja, het is van ja. een ego blast. Uh, ja. Maar goed, er is wel een relatie met, met leeftijd en ongelukken. Um, um, en, en is daar wat aan te doen? Is er Vanuit jouw vak, vanuit de techniek, is er, is er een oplossing denkbaar? Of een oplossingsrichting denkbaar? Um, ja, er zijn zeker dingen aan te doen. Je zou je voor kunnen stellen dat je de fiets wat toegankelijker maakt voor de ouderen. Nou, dat zie je al gebeuren. Een lage instapfiets -fiets. bijvoorbeeld. een vrouwenfiets. Ja, je ziet, dat is wel grappig. Mannen die een elektrisch ondersteunde fiets kopen, kopen meestal een vrouwenfiets. Door de, dat is lage instap, dat is makkelijk. Hè? En, nou, ik geef ze geen ongelijk. Um, maar je zou ook, dat zijn eigenlijk passieve maatregelen... maar je zou ook aan actieve maatregelen kunnen denken. Je zou ook kunnen voorstellen dat je zo'n ding actief stabieler maakt. Um, nou is het zo bij fietsen. Uh, de grote vraag is hoe balanceer je een fiets? En daar zijn we eigenlijk in Delft... zijn we daar uh, nou al een aantal jaren mee bezig geweest om uit te vinden... wat doet de mens nou precies op de fiets... Eerst gewoon door video-observatie... en vervolgens door gewoon echt te meten in het lab... waarbij we dan fietsen op een hele grote lopende band. Laten nou, We door... beginnen met die video-observatie. Ja. Wat, wat hebben jullie gefilmd en bekeken? We hebben een fiets uitgerust met een camera... en dat idee hebben we een beetje van jullie gestolen. Um, een keer, eh, ik geloof dat het voor VPRO Noorderlicht was... die wilde een opname maken van... is het nou gevaarlijk als je belt op de fiets? Hè? Word je dan afgeleid? En wat deden die jongens? Die monteerden aan het frame van de fiets... een camera die naar de berijder keek. Nou, toen wij die beelden zagen, toen zeiden we... hé, hey, dat is leuk, want wij zien hoe die berijder... ten opzichte van die fiets zit te bewegen. Ja. Of die leunt en of die stuurt. Dus dat idee hebben we gekopieerd. We hebben daar een mooie fiets van, uh, van gemaakt. Mooie camera opgezet, meetapparatuur. En we zijn gewoon eens op de openbare weg gaan fietsen. Gewoon maar observeren, hè? dat is wetenschap. Ga maar eerst eens kijken. Uh, wat doet de mens nou op de fiets? Maar een van de eerste dingen wat ons opviel... was dat je vrijwel in het vlak van de fiets blijft altijd. Je beweegt wel in en weer, maar dat komt meer dan deel door het trappen. Nou, dat waren video-observaties en dan wil je toch precies weten. Dus toen zijn we naar het, het VUUR in Amsterdam. Daar hebben ze bewegingswetenschappen. Daar hebben ze een hele mooie grote lopende band. Die is drie bij vijf meter. Die kan heel hard, 45 kilometer per uur. Dus daar kan je heel mooi rechtdoor fietsen als experiment doen. Mensen uitgerust met sensoren, dat je heel precies kan meten. En daar vonden we ook dat de mens blijft in het vlak van die fiets zitten. En als die langzamer gaat, gaat hij meer sturen. Maar niet met het bovenlichaam bewegen. En als die nog langzamer gaat, gaat hij met zijn knieën naar links en naar rechts om te balanceren. Oké. Okay. Dat is en effectiever dus blijkbaar? Blijkbaar vinden wij dat optimaler om met onze knieën te bewegen dan met het bovenlichaam. Het waarom weten we ook nog niet. Maar we hebben het wel bij verschillende mensen gewoon geobserveerd. Mag ik even een domme vraag stellen tussendoor? Tuurlijk. Als je een fietser op een lopende band zet en je zet die lopende band aan... wat gebeurt er met die fiets dan? En die valt meteen om. Dat gaat niet goed. Dat zegt mijn gevoel ook namelijk. Ja, maar ja. ik probeer me het voor te stellen. Maar, maar waarom eigenlijk? Ja, dat is wel heel grappig. Uh, we, we hebben allerlei sensoren hè, waar, waardoor wij kunnen fietsen en lopen... en uh, alle bewegingen om ons heen doen. Uh, een van die dingen is gewoon uh, visie, hè, kijken... En op zo'n lopende band hebben we geen optic flow, zoals we dat in een mooie term zeggen. Oftewel, je staat stil, de omgeving beweegt niet. En aan de andere kant merk je wel dat je aan het bewegen bent. Want je bent aan het trappen en het sturen. Nou, die informatie is zo conflicterend, dat je zo in de war raakt... dat je, nou ja, je valt gewoon om, je, je wordt stijf, je stiffent op, zoals we dat dan zeggen. En, uh, dat klinkt als een lijk. Maar ja. uh, wat gebeurt er als je een fiets zonder berijder op een draaiende lopende band zet? Als je maar hard genoeg gaat, blijft hij gewoon overrent. Ja, dat wel? Ja, dat wel. Oké, okay. dus dat effect op zich is hetzelfde als een, als een fiets die een zetje geeft op een parkeerplaats? Ja, ik, veel mensen denken dat het iets anders is. En helaas is er zelfs ook wel eens in een wetenschappelijk tijdschrift over geschreven. Dat ja, een fiets op een lopende band was toch iets heel anders. Want je, die fiets had geen snelheid en zo. Ik kan een heel eenvoudig voorbeeld proberen te geven om uit te leggen dat dat het precies hetzelfde is. Je neemt een mammoetanker. En die leg je gewoon stil. En je gaat op de mammoetanker maar van de boeg naar het, naar het stuurhuis achter fietsen. En je neemt gewoon een rustig gangetje, 20 kilometer per uur. En het boot ligt stil. Nou, dat gaat lekker. Daarna zeg je tegen de kapitein... Zou u alstublieft met 20 kilometer per uur vooruit willen varen? En hij doet dat. En je doet hetzelfde experiment. Nou, je merkt geen verschil natuurlijk. Maar ten opzichte van de zee sta je natuurlijk wel gewoon stil. Hè? Het is net als een lopende band. Ja, je hebt wel 20 kilometer per uur tegenwind waarschijnlijk. Ja, dat wel. <laughs> dus dat verschil zul je wel merken. Ja. Goed, um, uh, maar dit zijn allemaal, allemaal uh, uh, methoden. Oké, okay, laten we even nee, terug even naar het congres. Want ja. daar waren we nog niet beklaard. Ja, uh, dit, dit was uh, uh, de afdeling fietsveiligheid. Uh, uh, dan hebben we toevallig, vandaag heb ik een uitzending aandacht besteed aan New York. Waar ze proberen om, uh, uh, net als in Londen trouwens... Uh, die stad veel fietsvriendelijker te maken. En daar lopen ze meteen gierend tegen het probleem veiligheid aan. Ja, klopt. Uh, even naar Londen refererend. In het handelsblad stond geloof ik eergisteren... dat binnen de afgelopen zes, nee, twee weken... zijn er zes dodelijke ongevallen in de city ja, geweest. Of het, was trouwens, ja. Dat is veel. Ja. Uh, wat je in New York hoort... is er ook wel aversie van de bewoners. Hoor. Dus dat is een beetje... Hmm, aan de ene kant is er een lobby dat men wil gaan fietsen in de stad... maar aan de andere kant, als je goed kijkt... is er ook niet veel ruimte in die stad voor het fietsen. Plus dat de bewoners er niet zo enthousiast voor zijn. Nee, met name een deel van de bewoners, uh, taxichauffeurs bijvoorbeeld... die ja. dat allemaal helemaal niet zien zitten. Maar goed, allemaal, allemaal op zich... Oh ja, het is uw vakgebied niet primair, toch, die veiligheid. Nee, maar, maar goed, oplosbaar op, op termijn waarschijnlijk... en vooral een mentaliteitskwestie ook. Absoluut, ja, zeker, zeker. Ja. Want wij zijn generaties gewend om ermee om te gaan. Ja. Um, ik wil even een heel klein stukje laten horen van, van een heel oud filmpje. Dat, dat daar stuiten wij op in de voorbereiding van deze uitzending. Ja. Uh, dit is een filmpje gemaakt in 1945. Een, een, een bezoek aan een Engelse, waarschijnlijk rally, hele grote Britse uh, fietsenfabriek. Uh, en daar staat een, een jongetje met zijn vader. En die krijgt dan door een man in een stofjas uitgelegd hoe fietsen gemaakt worden en wat voor historie er aan kleeft. We'll go into the chief designer's office and hear him tell two visitors just how a bicycle is made. I could go miles and miles on one of these, Father. So you should. There's a hundred years of bicycle manufacture behind that model. It's our latest type. Strong, reliable, yet light in weight. Rust and weatherproof, comfortable to ride and easy to steer. I'd like one of these, Father. Well, I could do a good many miles of it myself, even at my age. Now, this one was used not so very long ago. It was called a safety model because both the wheels were the same size, mm -hmm. En de rider sat balanced between them and nearer to the ground. Ja, <laughs> dit ja. gaat natuurlijk om een klassieke uh, oude herenfiets toen nog. Uh, en, en, maar je hoorde die man zeggen, uh, de, de, van, van de fabriek: hier zit 100 jaar ontwerp in. Ja. Ah, dat is leuk dat je zei. Alle, is, ik wil even op inhaken op het filmpje. Um, wij hebben recent ook eens een keer zo'n video gevonden... van hoe een fiets nu gemaakt wordt. Hè? Met uh, en de, en de wielen en de, en, en de spaken en de buizen en zo. En, uh, nou, echt werktuigbouwfilmpje. Ik vond dat zelf heel erg leuk. Dat hebben we toen eens laten zien aan de studenten aan de TU Delft. En het werd een hit. Die vonden het echt heel erg leuk om die video te gaan bekijken. Omdat ze dat hele proces zagen van hoe, hoe wordt nou zo'n fiets gemaakt. Uh, maar even ingaand op je vraag. Uh, stel hem nog een keer. Nou ja, het grappige is dat, dat, dat er gesproken is in het filmpje van 100 jaar ja, ontwikkeling. 100 jaar ontwikkeling, ja. Um. Ja, de, de, de fiets is eigenlijk al een heel oud ding. Hè. In 1820, Carl von Drais begon met een of andere loopfietsje. Hè. De, de, de hobbyhorse, die wilde eigenlijk het paard vervangen door een, een voertuig... waar hij wat makkelijker en zonder haver en, en, uh, mee kon rijden. Uh, nou, dat uh, hè, trappen op de grond en, en, en sturen. Hij had trouwens feilloos door hoe je moest balanceren. Hij wist dat als je naar links valt, moet je naar links sturen... en als je naar rechts valt, moet je naar rechts sturen. Dat was wel erg leuk. Nou, dan, als je dan kijkt naar de evolutie, dan zie je... dat het tot, tot, tot 1890 duurt totdat men de, de, de huidige fiets... de safety bicycle, hè, twee gelijke wielen... kettingaandrijving en luchtbanden euh, heeft. En eigenlijk dat na, de safety bike dat op, heet, noemen het. wij de safety bicycle. Ik geloof dat er niet echt een goede Nederlandse naam voor is. De huidige fiets, of zo, huistuin ja. en keukenfiets zeg ik altijd. Maar nou, dat is 1890. Dus, de, dus van 1820 tot 1890 is die evolutie ontstaan. Zo'n tussenproduct was die, die hoge B, noemt men dat geloof ik. Hè, met dat hele hoge voorwiel. En een heel klein achterwiel. En dan moest je met een trapje op. Ja, moest je met een trapje op. Wel een hele stabiele fiets, want je zit heel hoog en daardoor heb je heel veel tijd om te corrigeren. Denk dus in relatie met, met de hoogte waarop je zit en stabiliteit? Ja, nou, denk maar eigenlijk aan een stok op je hand. Als je een hele lange stok hebt... dan kan je die heel makkelijk op je hand balanceren. Want het duurt vrij lang voordat die omvalt. En als je een potlood op je hand neemt... Nou, dan lukt je gewoon niet om te balanceren. Dus hoe hoger je zit, hoe meer tijd je hebt om te balanceren... Het is natuurlijk wel enger als je hoog zit. Dus misschien, uh, nou ja, dat het daardoor wat moeilijker is. Maar uh, die hoge bier als tussenproduct, nou en dan 1890 van de huidige fiets. En sindsdien is er eigenlijk niet zoveel veranderd. In groot lijnen is, is een fiets, even los van de techniek van de fiets. Want zeker als het om racefietsen gaat, uh, verandert er nog steeds een hoop. Maar op zich, het concept fiets is uitontwikkeld. Het uh, concept fiets voor huistuin en kreukengebruik is gewoon uitontwikkeld. Daar hoeven we verder niet zoveel meer aan te doen. Dan is de interessante vraag waar we straks de uitzending mee begonnen... naar het waarom, waarom? fiets een fiets. Ja. Waarom donder je niet om? Ja, dat is, en dan kom ik weer terug eigenlijk bij die stok hè, die, dat, uh, die je balanceert op je hand. Um, bij een stok is het zo, als je aan het balanceren bent... als die naar links valt, dan beweeg je je hand naar links... Hè, om het zwaartepunt weer onder het, onder het steunpunt te krijgen. En als die naar rechts valt, uh, beweeg je je hand naar rechts... Bij de fiets zou je datzelfde ook willen doen. Maar ja, dan moet je de aarde zo heen en weer gaan bewegen. En dat is wat lastig. Maar het leuke bij een fiets is dat je een stuur hebt. En als je snelheid hebt en je stuurt... kan je contactpunten verplaatsen. Want als je rijdt en je stuurt naar links... gaan je contactpunten naar links. En als je rijdt en je stuurt naar rechts... gaan je contactpunten naar rechts. Dus als je omvalt naar links, moet je ook naar links sturen... om je contactpunten weer onder je te krijgen. En als je naar rechts valt, moet je naar rechts sturen. En dat geeft misschien ook aan dat fietsen... Uh, ja, dat is iets wat je moet leren. Want dat, dat klinkt een beetje gek natuurlijk. In eerste instantie zou je waarschijnlijk genaagd zijn... als je naar links valt om naar rechts te sturen. En dan gaat het helemaal verkiezen. Ja. Uh, dus ik zeg ook altijd: ja, uh, je moet het leren fietsen. Je kan ook niet een fiets kopen met zo'n boekje waarin staat: van nou ga zitten. En als je gaat maar trappen. En als je naar links wandt, stuur je naar links. En als je naar rechts ja, De, de handleiding. Ja. ja, dat werkt niet. Nee. Maar goed, nu, nu heb je verklaard waarom je uh, uh, niet omvalt. Maar waarom, waarom heeft een fiets überhaupt. Stabiliteit. Waarom ja. is als, een fiets, als je een fiets een zet geeft zonder iemand erop, gaat dat ding rechtdoor? Precies, goede vraag. Die vraag werd zelfs in 1890 ook al gesteld. Want men had dat toen ook al gezien. En men is onmiddellijk een model gaan maken. En een heel eenvoudig mechanisch model, Whipple en Carvalho, Eigenlijk onafhankelijk van elkaar. Een Engelsman en een Fransman hebben dat gedaan. En, um, en die hebben laten zien aan dat model van ja, dat gebeurt ook echt. Maar ja, het waarom was eigenlijk toen nog steeds niet duidelijk. En wat, wat, wat wilden ze laten zien met dat model? Ze wilden met het model laten zien dat die snelheid een belangrijke parameter is. En als die stilstaat valt hij om. En als hij een beetje snelheid heeft blijft hij gewoon vanzelf overrent. Nou, dat liet het model keurig zien. Maar dat gaf nog niet het waarom meer. Nou, daarna komt het waarom. Dan in, in 1810 of zo, dan klep je Klein en Sommerveld. En die schrijven een uh, groot dik boek over uh, gyroscopen. En overal waar zij natuurlijk kijken, zien zij gyroscopen. Hè? Het is ook in de fiets. En ze komen met een prachtige afleiding waarin ze laten zien... Van dat de gyroscoop essentieel is voor het balanceren. Nou, vanaf dat moment neemt iedereen eigenlijk dat over. Maar dat betekent eigenlijk nog even één even keer terug op waar we het net ja. over hadden. betekent eigenlijk dat omdat de wielen draaien, voorwiel en achterwiel... Eh, krijg je een soort stabiliteit. Dat betekent dat eigenlijk die fiets eh, niet, niet van plan is om, om af te wijken naar links of naar rechts. Weerstand geeft. Uh, ja, uh, uh, precies gezegd, het gaat vooral om het voorwiel omdat het voorwiel draait als een gyroscoop. Als de fiets dan valt, stuurt hij in de richting van het vallen. Hè? En Dat hadden we gezegd, dat was het mechanisme om te balanceren. Stuur in de richting van het vallen. Nou, Dat, doet dat draaiende voorwiel doet dat vanzelf. Als je hem laat leunen, gaat hij ook sturen. Nou, dat gebeurt ook. Je kan het thuis zelf proberen. En dan zie je dat ook dat dat gebeurt. Ja, wat je kan proberen is even die parkeerplaats waar je het straks over had. Je geeft ja. een, een lege fiets een enorme zet. Ja. Je gaat ernaast rennen en je geeft hem een klein ja. elboogstootje naar ja. links en naar rechts. Ja, en dan zie je vanzelf dat hij valt in een bepaalde richting op. En dan stuurt hij die richting op en dan komt hij weer vanzelf overend. Ja. ja. En dat is eigenlijk wonderlijk. Um, Oké, okay, goed. Dus dat was, werd gedacht... De uitleg. Ja. ...was uh, de no, belangrijkste reden waarom uh, men dacht daarom heeft een fiets... Uh, uh, ...staat een fiets rechtop als hij snelheid heeft. Ja, daardoor ja. Uh, Maar toen kwam uh, Arend Swaap en die dacht... ...is dat eigenlijk wel zo? Ja, daartussen kwam nog eigenlijk een David Jones in 1970 uit Cambridge... En die, en die had toch wel zo zijn twijfels aan dat werk van Klein en Sommerfeld. Die dacht, ja, die gyroscopie. Die had dus op een klatje wat zitten rekenen en gedacht... nou, dat effect is eigenlijk niet zo groot. Misschien is het wel iets anders wat veel belangrijker is. En die keek toen naar hoe de stuurinrichting in elkaar zat. Nou, en bij een fiets zie je dat de, de as hè, van het stuur is een beetje schuin... Hè? En, en het contactpunt zit achter die as... net als bij zo'n zwenkwieltje bij een uh, winkelwagentje... He, dan heb je zo'n zo zwenkwieltje. Nou, de, het voorwiel van de fiets is eigenlijk ook zo'n zo zwenkwieltje uh, in vermomming. Omdat he, die, die stuuras is een beetje scheef. Maar het contactpunt is achter de stuuras. Maar feitelijk betekent zo'n zwenkwieltje dat een fiets als het ware achter dat wieltje aanrijdt. Ja, de, dat, dat dat wieltje volgt als de fiets op een bepaalde manier. Nou, hij had een hele uitleg daarvoor. En, uh, maar ja, die uitleg was toch wel een beetje gebaseerd op, uh, op uh, een fiets die stil stond en die niet reed. Dus ja, dat klopte toch ook niet helemaal. Nou, uiteindelijk, in, wanneer was het? In, in 2010 of zo, had ik een jaar op Cornell Universiteit. Nou, dat is heel erg leuk als je zo naar het buitenland kan met je hele gezin. en Dan heb je ook eens tijd om wat anders te gaan doen dan je normale onderzoek. En daar werd ik eigenlijk pas voor het eerst opmerkzaam gemaakt op de fiets. Van, goh, wat is dat toch eigenlijk een bijzonder ding. En Men had daar onderzoek gedaan naar die fiets en had daar resultaten gevonden... die een beetje in tegenstelling met die literatuur van die, van die Klein en Sommerveld en die Jones waren. En, uh, en toen hebben wij eigenlijk laten zien... van ja, die gyroscopie en die naloop, dat is helemaal niet belangrijk. Het helpt wel een beetje, maar je kan beste fiets maken... Bij, zonder draaiende wielen en zonder naloop... die je helemaal vanzelf over Nou, fijn is dat. Dat ding bestaat grofweg 150 jaar. Ja. Uh, uh, terwijl er miljoenen van over de wereld geproduceerd worden... terwijl er op allerlei plekken mensen uh, eigenlijk voor hun leven zelfs afhankelijk zijn... want als, als ze vallen en er gebeurt iets, dan hebben ze een serieus probleem... Uh, weet de wetenschap eigenlijk helemaal niet waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Nou, we zijn er nu al een beetje achter waardoor het komt. We hebben, uh, dat sturen in de richting van de vallen hebben we nu echt uh, theoretisch aangetoond dat dat zo is. Hè? Dat dat een noodzakelijke voorwaarde voor stabiliteit is. En ten tweede hebben we laten zien dat de, uh, hoe de stuur in de richting beweegt belangrijk is. En hoe die beweegt, ja, dat kan je op een aantal manieren doen. Je kan dat stabiel maken door, gyroscopie, uh, door een gyroscopisch effect, door een goed draaiend voorwiel te nemen. Of door de naloop goed uh, te tunen of door de massaverdeling goed te kiezen. En het is een hele combinatie van factoren. En ik zeg altijd van... geef ons een fiets die instabiel is... en ik verander er iets aan en hij wordt stabiel. Maar andersom ook. Geef ons een fiets die stabiel is... en ik verander er wat aan en hij is instabiel. Ik wil even, even één stapje nog terug als je het goed vindt. Ja. Uh, want... want uh... Jij hebt ook in Delft een, een, een TEDx uh, um, uh, gedaan. Dat is een, een, een power speech van 17 minuten. En dan mag je vertellen over je vakgebied. Dat heb je gedaan in het Engels. Um, en daar liet je zien hoe jullie in het laboratorium erachter kwamen... dat dat effect van die, van die giro, dat giro effect... eigenlijk helemaal niet uh, uh, zo belangrijk is. Klopt. Um, we hebben eigenlijk met de instrumenten het, goeie, het, het goede model wat we hebben... hebben we wat gezocht en hebben we uiteindelijk een fiets kunnen ontwerpen zonder draaiende wielen, zonder naloop. Hoe doe je, je, op je dat? Papier, ja, hoe doe je dat? Nou, je zou hem op schaatsen kunnen zetten. Hè. Uh, dat hebben we echt, niet gedaan. Hebben we niet gedaan hoor, maar dat is natuurlijk heel Hollands om dat te doen. Nee, om het gyroscopisch effect weg te halen, hebben we wat kleine wielen gekozen. En als je een, een, een, een tegendraaiend wiel boven het normale wiel zet en je houdt dat in één frame zittend, dan is het eigenlijk het hele gyroscopische effect is verdwenen. Dus je hebt een fiets gemaakt, een, een nepfiets, zou ik maar zeggen, ja? met mini-mini-mini-wieltjes. Wieltjes. Op het ene mini-wieltje voor zat een mini-wieltje op het ander ja. en die draaiden tegen elkaar. Dus die draait en een draait naar voren en de ander draait naar achter. Klopt, ja. En dan heb je uh, geen, geen gyroscopisch, gyroscopisch effect meer. Klopt. Uh, Sowieso, hoe groter het wiel, hoe groter het effect. Uh, Oké, okay, dat was nul. Dat was nul. En, en toen bleek het ding? En vervolgens hebben we gezorgd dat de naloop, hè, dat zwenkwieltjes effect er niet in zat. Hè, dat het echt het contactpunt precies op die stuuras ligt. Beetje, en de massaverdeling was wel dat het euh, nou, overrend zou blijven. We hebben dat ding gemaakt en euh, ja, dan gaan we naar de sporthal. We geven het ding zet en hij blijft gewoon overrend. En we gaan naar de sporthal en we geven hem een zetje en we geven hem een stootje opzij. Hij slingert, maar hij blijft overrend. Maar dit, is toch eigenlijk, uh, dit, dit was het definitieve bewijs dat, dat de gangbare theorie, dus de prullenbak in konden. Uh, dit was het definitieve bewijs dat er meer redenen zijn dat dat ding overeind blijft. En, en dat was gelukkig ook de reden dat we eindelijk serieus in Science hierover konden publiceren in 2011. En laten zien dat het gewoon serieus onderzoek is. Uh, ja, maar goed, dat is, dat is toch een gevalletje. Uh, uh, uh, punt nul, toch of niet? Ja. Ter Terug naar, uh, naar, de naar het begin. Ja. Terug naar het begin. Ja. Dat dus niet, maar wat dan wel. Nou, wat dan wel? Uh, als we kijken naar de fiets van nu... Hè, dan, we, we hebben het er net al een beetje gehad hoe, hoe die evolutie was. Hè, dat van van, van naar die safety bicycle toe en daarna is dat stil gaan staan. Omdat dat evolutionaire ontwerp natuurlijk best een goed ding is. Want die, hè, die stadsfiets die we gebruiken is hartstikke goed. Hè, om even boodschappen mee te gaan doen en alles. En zo. Prima apparaat. Maar stel nou dat je iets anders wil ontwerpen. Iets, iets, iets uh, wat ik zeg het out of the ordinary. Hè, gewoon een heel ander ding. En als voorbeeld noem ik een, een vouwfiets. Nou, weet, heb jij een fout? Ja, ja. ja. ja. Um, ik zeg altijd, hij fout wel goed, maar hij fietst niet zo lekker. Hè? En dan zegt iedereen meteen, ja, nou, dat is duidelijk, want daar zitten van die kleine wieltjes op. Maar ja, na dit verhaal gehoord... Hebben, ik weet nu van jou dat dat niet klopt. Dat dan. hoeft dus niet. Hè? Je kan dus best wel een fiets maken die kleine wieltjes heeft, maar die toch een bepaald stabiel weggedrag uh, vertoont. Maar dat betekent eigenlijk, zolang je niet over boomstammen heen wil, maakt het helemaal niks uit, klein of groot? Uh, correct. Oké, okay, goed. Dat dus niet. Maar opnieuw de vraag, waarom fiets je dan wel minder? Omdat als je kijkt naar het ontwerp... dan is die vouwfiets... en we hebben een heel scala bekeken... die hebben als stuurgeometrie weer precies hetzelfde... zoals bij de normale fietsen. Een balhoofdhoek van 72 graden... en een naloop van 8 centimeter. En dan denk je, ja... Uh, Logisch dat dat dan natuurlijk niet zo lekker, lekker fiets. Ga eens met die parameters wat meer spelen. Of sterker nog, ga eens naar onze tekenplank, ons model. Ga eens binnen ons model met die fietsparameters spelen. Want het zijn er 25 uiteindelijk. Dus je hebt heel veel ontwerpvrijheid. En ga eens kijken of je daar een bepaald gewenst dynamisch gedrag mee kan krijgen. En daar moet nog wel wat te winnen zijn. Er moet zeker veel te winnen zijn. Ja, ja. We hebben zelfs een successtory met een, met een, met een lichtfiets erover gehad een beetje. Toen was een fabrikant van lichtfietsen. En die had een bepaalde lichtfiets, een vrij hele lage low-racer lichtfiets. En die vond hij heel fijn rijden. En toen was er, waren er klanten en die wilden eigenlijk toch wat hoger zitten. Nou, waarom? Hè? Omdat je dan niet zo snel omvalt natuurlijk. En die wilden gelijke wielen hebben. En, uh, ja, die, maar ze wilden wel hetzelfde soort rijgedrag hebben. En toen was de vraag aan ons: ja, hoe moeten we dit nou ontwerpen? Nou, toen hebben we gezegd: ja, rijgedrag weten we nog niet precies. Maar we weten wel iets over dynamica, over dynamisch gedrag. En we kunnen jullie adviseren om de bepaalde afmetingen, hoofdmetingen van die nieuwe fiets. zo te maken dat het dynamisch gedrag hetzelfde is als van jullie low-racer. Nou, dat hebben we gedaan. Ze hebben die fiets gebouwd, een prototype. en ze zijn erop gaan rijden. en uh, ja, ze zijn daar heel tevreden over. Ja, maar, maar inderdaad, een, een, een lichtfiets is gewoon inherent minder stabiel. omdat je lager zit. omdat je zo laag zit. Ja. ja. ja. Ik heb geen idee hoe je erin of uitstapt. Dat moet je heel snel doen waarschijnlijk. Dan moet je vrij snel doen. Of ja, vrij snel Benen op gang duitseling. komen. Hè? Snel op gang komen. Snel. Maar zit je ook nog in die klits. En ja. ja, maar ik, ik, we, zijn, we zijn er nog niet hoor. Nee hoor. Bij het waarom. Ja. Het waarom waarom een fiets uh, uiteindelijk rechtdoor doorgaat. Ja. Uh, het essentiële is, hij moet sturen in de richting van het vallen. En dat kan op een heleboel manieren. Je kan dat doen omdat de, door het gyroscopisch effect van het voorwiel. Je kan dat doen door de naloop. Maar je kan het ook doen door de massaverdeling goed te kiezen... Of de bereider kan het doen. Maar ik bedoel, waarom heeft een fiets stabiliteit? Als een fiets rechtdoor gaat, eh, is, dan, dan, dan is dat een ding wat niet omvalt. Zodra ja. die snelheid krijgt. En ja. hoe harder die gaat, hoe meer stabiliteit. Hoe, zit, ja. hoe werkt dat mechanisme dan wel? Um, als de, uh, de fiets heeft een bepaalde voor, uh, voorwaartse snelheid. Ja, hij dreigt om te vallen. Nou, dat betekent dat we snel die contactpunten weer onder, onder zijn, onder zijn uh, massamiddelpunt zien te krijgen. Nou, hoe doen we dat? Er is maar één manier. Door te sturen. Dus we moeten dan, uh, als hij naar rechts valt, moeten we naar rechts sturen. Nou, de fiets kan dat automatisch doen door of het gyroscopische effect van de voorwiel, of door de naloop, of door een goede massaverdeling. En toch snap ik het niet. Want jullie hebben in het laboratorium een fiets, nepfiets, ge nep gemaakt... Ja. Uh, die in ieder geval van die drie effecten er twee zeker niet heeft. Ja. Uh, en toch, als je die een zet geeft, gaat die rechtdoor. Ja. Hij heeft die derde ingrediënt wel en hij heeft hem heel goed getuned. Die derde ingrediënt uh, dat hij goed stuurt in de richting van het val... door de massaverdeling. En de massaverdeling is ook heel gek hoor. Als je het ding ziet, zou je het niet de fiets noemen. Want uh, de, de massa van het achterframe zit heel ver hoog naar voren. En van de stuurinrichting zit voor de stuur als laag. Maar ja, dat zorgt ervoor dat een, de massaverdeling van het achterframe... zit vrij hoog, dus dat frame valt langzaam... En de massaverdeling van de stuurinrichting zit, zit vrij laag. Dus die valt vrij snel om. Dus die zorgt er blijkbaar voor dat die snel genoeg omvalt. Maar betekent dat als je nou een gewichtje van drie kilo pakt en je klikt dat aan de rechterkant van het frame. Dan kan ik me voorstellen dat die fiets continu naar rechts stuurt ja. en dus niet stabiel ja. is. Als je nou dat gewichtje achterop klikt, boven het achterwiel. Ja. Wat dan? Ja, Dan gebeurt er niet zoveel. Dus het gaat puur om de, om de gewichtsverdeling in, in de links-rechtsverhouding... als je er bovenop zit? Het gaat puur om de, om de gewichtsverdeling. Zo gauw die uh, gaat leunen, welke kant gaat hij opsturen? Dat is de grote vraag die je moet stellen. Elke keer weer. Ja. Stuurt hij wel in de richting van het vallen? Arjan Swaap, onderzoeker bij de TU Delft... over de wondige wereld die je fiets heet en de, de techniek daarachter. Um, je hebt de muziek meegenomen. Wat ja. heb je meegenomen? Um, mijn vrouw is pianist. Wij houden erg veel van pianomuziek. Bach is toch eigenlijk wel de allermooiste muziek die er is. Ik heb een stukje meegenomen. Dat is eigenlijk een, uh, van een, uh, een orgel, een toccate van, van Bach. Maar het is een pianobewerking door Busoni. En het wordt gespeeld door uh, uh, George Sebok. En Georges Sebok was een, een Hongaar, een, een heel bijzonder mens. Hij heeft hier ook nog wel masterclasses gegeven in Nederland. Uiteindelijk uh, is hij uh, in Amerika uit een professoraat. Um, het mooie is, je hoort even zijn stem hiervoor... en hij heeft iets over zijn trillen van, van, van zijn, van zijn, uh, van zijn uh, stemband of zijn keel. Um, hij vertelt hiervoor heel mooi dat... Uh, in de oorlog was het een hele moeilijke tijd voor hem... en hij moest eigenlijk al zijn gevoelens onderdrukken. Toen hij daarna weer probeerde te spelen, lukte dat niet... want niks trilde meer mee. En uh, nou, hij speelde het stuk zo mooi. Sam strings, they were not functioning, started to, to vibrate. Luna, Frank Dunmos. Zo, daar is even muziek om stil van te worden. Absoluut. Prachtig. Ja, zeer ontroerend. Ja, Arjen Zwaap is mijn gast. Eh, onderzoeker bij de TU Delft, we hebben het over de fiets. Ook een tweede uur, eh, blijf je erbij nog? Graag. Leuk. Nou, hartstikke leuk, want dan gaan we praten met, met luisteraars erbij. Ja, vind ik erg leuk. Uh, over de fiets en alles wat ermee samenhangt. En uh, ik zag al wat vragen binnenkomen, wat opmerkingen. Dus uh, belt u straks uh, lekker. Uh, dat kan nu trouwens ook al. 080121. Dat is het gratis, telefoonnummer van Kazeluna. Of uh, mailen kan naar kazeluna. at NCV.nl of Twitteren at uh, Goed, we hebben het over de, de, de, de, de grote mysteries achter, achter het fietsen. En, en vooral natuurlijk de vraag, wat, wat kun je ermee? Want dat is het, het vervolg. Um, uh, jullie zien wat, wat belangrijk is. Wat er, um, hoe het in globaal werkt. Uh, en vervolgens is de vraag, wat jullie in het fietslab doen. Wat kan je in de praktijk daarmee? Ja, precies. De, de hele, het hele idee over die stabiliteit is die geboren vanuit wetenschappelijke curiosity. Hè? Van, goh, waar, waarom werkt het zoals het werkt? Um, wat kan je ermee? Um, ik, ik kan een, een, een voorbeeld noemen. Um, het uh, aantal fietsongevallen hè, waar we het over gehad hebben. De ouderen die, uh, die omvallen. Nou, een, een, een onderdeel daarvan is gewoon de fiets zelf die omvalt. Um, uh, en je zou je voor kunnen stellen dat je fiets dan gewoon maar een beetje wat stabieler maakt. Gewoon. Ook. Ja, gewoon. En je bedoelt niet zijwieltjes, want dat kan ja, ik ook ja. bedenken. Ja, dat is wel leuk dat je zijwieltjes noemt. Want die komen altijd meteen naar voren. En ook uh, als kinderen leren fietsen, dan worden er vaak zijwieltjes op gedaan uh, Maar dan creëer je eigenlijk een driewieler. Ja, vierwieler, maar laten we zeggen driewieler. En eh, zo'n driewieler is een essentieel ander ding dan een fiets. Want uh, denk maar hoe, hoe je de bocht doorgaat. In een fiets leun je mooi in de bocht. Hè, omdat uh, zwaartekrachten uh, help je daar dan bij dat je heel mooi kan leunen. Maar uh, met zo'n driewieler, daar val je meestal uit de bocht. Dan moet je ontzettend je boys doen om dat niet te doen. Uh, dus dat Omdat zijn... die, die fietsman kunstmaat terecht gehaald worden. Precies, Ja, je hebt drie contactpunten op de weg. En dat is eigenlijk heel erg vervelend. Dus ik ben ook nooit zo'n voorstander van zo'n driewieler. We hebben een tijdje geleden, twee jaar geleden... Over de, de grote um, varakassa. kassa, wat was het... Uh, test gedaan hier op het Media Park. Nou, Dat was echt een enorm feest... Dat was met bakfietsen met driewielers en met tweewielers. En je zag ook dat die bakfietsen met tweewielers... daar vielen die moeders met kinderen gewoon om. En dan zaten die kindertjes van mama. En... Uh, maar dus ja, driewielers, dat zijn essentieel andere voertuigen dan tweewielers. Um, dus ik zou ook die ouderen niet willen uh, uh, verwijzen naar zo'n driewieler. Ze moeten dan ook gewoon opnieuw leren fietsen in feite op zo'n driewieler. Dus laten we bij die tweewielen blijven die zou ik dan stabieler willen maken. En recent hebben we zelfs een fiets gemaakt... waarbij zo actieve stabilisatie in zit. Want de, net, ja, de vraag was, hoe stabiliseert zo'n fiets zich? Nou, door sturen in de richting van het vallen. Ja, dat kan je best wel doen met een, een computertje. En je, he, je maakt een motortje die, die kan sturen. Je maakt een sensor die doorheeft dat de fiets aan het omvallen heeft, is. En je maakt een computertje die dat allemaal regelt. En dan heb je eigenlijk een soort ja, steer assist fiets, zoals wij dat zeggen. Maar dat is gewoon een fiets die eigenlijk het zuur af en toe van je overneemt? Nou ja, die je helpt zeg ik altijd maar. Want je overnemen zou kunnen, hè? dan zou je met losse handen kunnen fietsen. Maar dat is niet het doel. We willen eigenlijk dat het de bereider helpt bij het sturen. Dus het um, zelf een beetje een, een suggestie geeft van wat u nu moet doen... om de fiets overeind te blijven. Nou, en het was wel grappig, want ja, toen we dat bouwden... waren wij natuurlijk helemaal gefocust op balanceren, hè, recht over en blijven. Maar het grappige is natuurlijk dat je dat stuur voor twee dingen gebruikt. Je gebruikt het om te balanceren, maar je gebruikt het ook omdat je ergens naartoe wil. Mm. He, je wil naar links of naar rechts. Of ergens niet naartoe wil. Of ja, ergens niet naartoe. Dus je wil ook gewoon van richting veranderen. En onze grote vraag was natuurlijk, ja, uh, conflicteert dat niet he helemaal? Dat als ja. je ineens naar rechts wil, dat dat ding zo begint te sturen... dat hij eigenlijk tegenwerkt. Uh, nou, bouw het maar, ga het dan maar eens proberen, he, is de grote vraag. En uh, ja, mijn ervaring, en toch van een aantal mensen... is dat het, uh, het helpt enorm bij het balanceren. En het, uh, het werkt eigenlijk helemaal niet tegen... als je van richting wil veranderen. Maar dat moet je even uitleggen. Want uh, ik stel me zo voor, je zit op een fiets... Uh, er gaat iets fout met de balans. De, de, de computer zegt, uh, naar rechts, naar rechts, zei Duimelot. Uh, die fiets gaat naar rechts, maar jij denkt... ja, ho, wacht even, vriend, daar is het kanaal. Ja. Dus ik wil helemaal niet naar rechts. Of daar is de stoeprand. Ik ja. wil niet naar rechts. Ja. Ja, en dan? Nou, Dan voer je jezelf je normaal aangeleerde correctie uit... om van richting te veranderen. Maar in die tussenperiode waarbij jij hebt gezegd... Van, ik wil die kant niet op, hè? ik wil niet het kanaal in... maar ik wil de andere kant op heeft die, heeft die uh, computer met die motor er wel voor gezorgd... dat dat ding nog steeds recht overeind blijft. Maar is het toch niet gevaarlijk? Want uh, het allerbelangrijkste van fietsen, weet ik als, als wielrenner en als mountainbiker... is controle. Controle, controle, controle. Je wil dat ding in bedwang houden. Klopt. Klopt. Um... Het hangt er maar van af in welke mate je eigenlijk die, uh, uh, de, die hulp toedient. Hè? Wij noemen het ook al, in dit geval noemen we het steer assist, het helpt je, maar het, het overroelt je niet. Jij bent altijd nog veel sterker dan dat systeem. Jij kan er dik overheen. Ja, dik overheen. Robots kunnen fietsen? Absoluut, ja, je die ziet er heel veel eigenlijk. Als je op, op YouTube gaat zoeken zie je een heleboel leuke oplossingen. En natuurlijk ook een van de TU Delft, waar ik het ook nog wel over wil hebben. Maar er is er een, um, een Japanner, dat is wel uh, een hele gekke vent. Die had onze papers gelezen over het fietsen, maar die was eigenlijk een man die wandelende robots bouwde. Dus die dacht, ja, dat fietsen, ik snap dat wel van Swaap uh, en zijn mede-auteurs hoe dat moet. Weet je wat, ik ga mijn robot op een fiets zetten. En ja, hij heeft het wel heel knap gedaan. Hoor. Hij heeft gewoon een wandelende robot op een fiets gezet. En uh, heeft daar dus ook armen die dus, uh, het stuur bewegen. Precies volgens het regeltje van als je valt moet je sturen in de richting van het vallen. En dat ding low-ambiote blijft overeind. Wat nog heel mooi is, hij kan ook zelf starten. Hij heeft zo zijn voetje op de grond en dan daarna uh, uh, begint hij te trappen. Het is werkelijk geweldig. Dat is een heel mooi ding. Um, nou dan heb je ook nog de klassen die gewoon een gyroscoop gebruiken... om de dingen overeind te houden. Dat noem ik altijd een beetje vals spelen. Uh, uh, dat kan wel. Je kan er zelfs een eenwieler mee gebalanceerd houden... Um, maar we hebben, we hebben zelf een, een Lego Mindstorms fietsje. Wat door een student eens is, is een keer is gemaakt. Uh, uh, wat ook keurig recht overend blijft. En dat is gewoon met Lego en een elektromotor en hele simpele sensoren en een computertje. En daar zit maar één, één regeltje in. En dat is: als je omvalt, dan moet je gewoon naar die kant sturen. En dan blijf je overend. En dat ding blijft ook overend. Ah, vaap. Natuurkundige, die alles weet als de mechanica die met fietsen uh, samenhangt. We gaan straks in twee uur verder praten. Uh, dan ben je er ook. U kunt ook uh, bellen en reageren. Ervaringen met elektrische fietsen, bijzondere fietsen, whatever. Als maar met fietsen te maken heeft, 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. Daar praten we straks in de tweede uur van Kazerloenen over verder. Mailen kan ook. sturen een berichtje naar kazerloenen.ncv.nl Twitteren kan. @dumosh. En dan hebben we het straks in de tweede uur weer ook met u erover. Zometeen uh, gaan we luisteren naar een hoorspel Skypen. Met vroeger gepresenteerd door Lucella Carrasso. Gemaakt door de NTR. En om 1 uur zijn wij de NCV weer terug met Kazelroene. Graag tot zo. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV. Mijn naam is Lucella Carasso en u hoort vannacht verhalen uit de eerste hand. We skypen hier op Radio 1 met Vroeger. Met mensen die onze geschiedenis kleur geven. Met Nederlanders die in den vreemde voor volk en vaderland vechten. Maar ook met ooggetuigen van bijzondere gebeurtenissen. Nu neem ik u mee naar de derde dinsdag van september in 1913. Honderd jaar geleden. Het moment waarop koningin Willemina de troonrede uitspreekt. En de verwachting is dat zij zo in de troonrede het vrouwenkiesrecht ter sprake brengt. Enkele honderden vrouwen van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht hebben zich daarom verzameld voor restaurant De Twee Steden aan het Buitenhof in Den Haag. En ik heb nu contact met de uitbater van de Twee Steden, dat is de heer Dreijer. Dag meneer Dreijer. Kastelein, hè? ik ben Kastelein. Uh, prima, uh, natuurlijk, uh, Kastelein Dreijer. Of waard, u, u kent het spreekwoord wel. Uh, ja, zeker, meneer de uh, Dreijer. W zeg, wat, wat, wat ik u wilde vragen. Ja, nou ja, maar maar zal niet gaan natuurlijk. Hè. Daar zijn we net iets te chic voor. Hier in Etablissement de Twee Steden. Uitbaten kan, maar houdt niet over. Mm, nee. Logement houden, ja, dat kan ook. Barman, ja, dat kan ook. Vind ik ook Slotvoogd, dat is een beetje raar. Vindt u niet? Ja, zeker. Gartsheer, ja. Herbergier, no, vind je mm, dat wat? Nou, Kastelein. Kastelein draaien. Ja, dat laten we naar houden. Ik wilde u vragen. Excuus, me, mevrouw, ik ging een beetje hard van stapel. Mm -hmm. Maar ziet u, het is zo'n rare dag. Ik sta hier helemaal alleen, er is helemaal niemand. Er staan hier een paar honderd vrouwen over de deur. En er is geen hond die zich daar doorheen durft te wurmen. Dat was uh, precies waar ik het met u over wilde hebben. Want ah, ja, ja. Um, die, die vrouwen die komen ja. bij u voor de deur bijeen... Nou, ja. voor ja. de demonstratie straks ja. op het Binnenhof. Uh, hoe is de stemming? Nou, betoging. Hè? Het is een betoging. Geen demonstratie, maar een betoging. Daar was mevrouw Haver ook heel stellig over. Dat, dat is Baarveld Haver, een ja. van de initiatiefnemers ja, he, ja, van de betoging. Ja, ja. Uh, ja. U heeft daar dus gesproken? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Ik, ik heb haar horen spreken, dat wel. En tegen al die vrouwen hier voor de deur, ach, het is heel strak georganiseerd. Hè. Het is duidelijk dat ze hier niet zijn om uh, vliegen te vangen. Nee. Want, want uh, ze gaan straks richting Binnenhof. Uh, kunt u eens vertellen hoe dit allemaal zo gekomen is? Ja, ik weet het natuurlijk ook niet het naadje van de kous. Maar het is allemaal begonnen toen minister Heemskerk... eerder dit jaar zijn fameuze uitspraak in de Kamer deed. En daar groef hij wel een beetje zijn eigen graf. Voorzitter, zei hij, de vrouwen in Nederland begeren geen kiesrecht. Nou ja, toen was de boot natuurlijk aan en de beren volledig los. Hmm. De VVVK sprong er bovenop natuurlijk. Dat, dat is de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht? Uh, ja, wat u zegt. Ja. En de dames richtten hun pijlen uiteraard op minister Heemskerk. En die was de gebeten hond. Lang verhaal kort, demonstreren. Maar ja, daar stak de politie een stokje voor... vanwege de dood van die Britse sufragette. Hoezo? Wat was daarmee? Dat moet u even nou, uitleggen. mevrouw, dat is een heel vervelend verhaal. Ondanks heeft de Britse Emily Davison zich tijdens de derby van Epson... voor het paard van de koning geworpen. En ze heeft het met de dood moeten bekopen. Nou, het, het raakt nou. u zo te horen. En wat dacht u dan? Ja, tuurlijk. <laughs> u, u niet dan. Zou, zou u dat gedaan hebben? Zeg zomaar maar dat paard smijten. Nou dan. Excusez. Nee, geen, geen probleem. Gaat u door? Kijk, in Engeland, mevrouw, in Engeland dreigt het einde zoek te raken. Acties worden harder en harder. Nou ja, daar zitten de heren politici en politie in De Haag natuurlijk niet op te wachten. Dus worden de vrouwen allemaal in toom gehouden. In juni mochten ze nog wel demonstreren, maar alleen via achterafstraatjes, buiten het zicht, begrijpt u wel? Ja, omdat het politici goed uitkomt juist, dat de acties juist. niet erg zichtbaar zijn, dat bedoelt u? Ja, exact. Dus niet via de ministerswoning van Heemskerk, maar volgens een aangepaste route naar de grote zaal van de dierentuin. De dierentuin? Ja, de dierentuin. Ja. Wat was daar dan? Ja, daar was een groot overleg, vond er plaats tussen de vereniging en verschillende politieke partijen. Ja, en wat gebeurde er toen? En, niets. Helemaal niets, mevrouw. Althans, niet direct. Niet concreet. Maar de dames hadden wel een wit voetje gehaald bij de verschillende leiders van de politieke partijen. En dat heeft zijn beslag gekregen bij de verkiezing in juni. Heemskijk is daar afgetreden en dat maakte de weg vrij. Ja, voor? Nou ja, zojuist heeft koningin Wilhelmina... een grondwetswijziging aangekondigd. Een algemeen kiesrecht voor mannen en de grondwettelijke belemmering... tegen het toekennen van kiesrecht voor vrouwen wordt weggenomen. En dat, dat, dat vind ik toch een mijlpaal... Ja, de belemmeringen worden weggenomen, maar het is in praktijk dan nog geen vrouwenkiesrecht. Nou ja, kijk, je moet niet op zand een huis willen bouwen. Daar gaat het om. Er moet eerst heel veel water door die reinen lopen. U bedoelt dat de tijd rijp moet zijn? Exact, dat is het begin. En daar heb ik uiteraard ook alle begrip voor, maar het kost me wel, ja, klandizie. Want, want als we inderdaad even teruggaan naar de situatie waar u zich nu in bevindt, in uw café, wat, wat gebeurt er op dit moment voor uw deur? Te poseren. Voor u? Nou, dat zit is, is niet direct, nee. Voor de gevoelige plaatsen. Ach, uh, wacht. Is nu ineens, ineens buiten zie ik een hele hoop beweging. Het is een, heel, het is een, een vrijwel bijbelsbeeld. Uh, alsof de Rode Zee aan het splijten is. De dames gaan naar links, gaan naar rechts. En midden in de merenet, roert zich iets. Iemand. Alle wachten. Oh, het is kraakman. Wie, wie is Kraakman? Leef ik nog? Ja, ik leef nog. Dreier? Ja, klaar. De Kraakman is een klerk, mevrouw. En is het niet een beetje vroeg eigenlijk? Schrijver, Dreier. En deze schrijver heeft zojuist een zee van ruisende rokken overleefd. Een klare lijkt me wel het minste. Hier. Een blad vol vrouwengeneuzel. Evolutie heet het. Par slecht geschreven. Ja, ik, heb hem, ik heb het maar aangepakt. Ik dacht, laat ik niet onbeschoft wezen. He, straks raakt er weer een buitenzinnen en, en werpt zo'n vrouw zich voor een racepaard. Een racepaard, Kraakman? Zie je hier een racepaard? Nee, hey, hey, bewijzen van spreken. Ze kunnen zich ook vastketenen. Dat lees je ook wel eens, dat ze zich vastketenen. Het zal wel aan mij liggen, maar ik vind het een raadselachtige manier van doen. Zeg, meneer Kraakman. Wat? Ja. Hallo? Ja, meneer Kraakman, mijn naam is Lucella Carrasso. Als ik het goed begrijp, stond u net dus midden in die demonstratie... of betoging van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. Ja, ja ik was op het Binnenhof, ja. En, en hoe was dat voor u? Wat zag u? Ja, het was een indrukwekkend gezicht, kan je anders zeggen. Die vrouwen die in, in, in, in groepjes van 25 arriveren... en dan zwijgend in de rond te liepen. Het lijkt van een religieuze processie. Het was ernstig en ingetogen. Geen ongeregeldheden dus? Nee. Een stuk of duizend zwijgende vrouwen. Zo'n zeldzaam gezicht. Ja, dat zie je wel. Hysterie om niets. Dat mensen, hoe heet ze, die ze snappen er helemaal niks van. Nee. Als ik met jou ergens uh, over van mening verschil, dan probeer ik jou toch gewoon met argumenten ja, van mijn gelijk te, over, uh, te overtuigen. Dat is gewoon rationeel doe ik dat toch? Terecht. Mag ik nog eentje drijven? Ja. U vindt uh, vrouwen niet rationeel, meneer no, Dat hoort u mij niet zeggen. Ik zeg alleen dat politiek een kwestie van je verstandgebruik is. Ik vind met een vlaggetje voor de goede zaak... Uh, voor een stel uh, aanstormende springen, dat vind ik neigen naar hysterie. Ja. Sorry, ik, ik denk nou niet direct... ja, die groep moet onmiddellijk stemrecht krijgen. Uh, terwijl uh, meneer Kraakman, koningin Wilhelmina... zojuist in haar troonrede bekend heeft gemaakt... dat de regering de grondwettelijke belemmeringen... tegen het kiesrecht voor vrouwen wil wegnemen. Het, het is nog niet zo ver, maar de weg is vrijgemaakt. Wat vindt u daarvan? Ja... Ja, dat, dat, het zat eraan te komen. Hè? Het, het viel te verwachten. Ah, u bedoelt, het werd tijd? Blijkbaar. Man, in Nieuw-Zeeland hebben vrouwen al twintig jaar kiezen. Ja, Nieuw-Zeeland. Ja... In Finland mogen vrouwen stemmen, in Noorwegen. Hier nemen we de grondwettige belemmeringen weg. En dat doen we, of we heel vooruitstrevend bezig zijn. Kom nou toch, het is 1913, hallo. Noorwegen, Finland. Mijn overbuurman heeft wel eens een keer een week in die contraille rondgereisd. Hij omschreef het als een walhalla, ja. niet je erg van berkenhout. Berken ja. en gras, dat was het wel zo'n beetje, volgens mijn overbuurman. Bij thuiskomst heeft je direct een halveniel laten komen. Die heeft de berg in zijn tuin, in zijn tuin omgehakt. Ja. <laughs> dan hebben we samen dan onder het genot van een borrel naar staan kijken. klinkt misschien een beetje vreemd, maar het was een erg rustgevend schouwspel. Zeg, veel mensen vinden het onrechtvaardig, begrijpt u dat? wel? Mm -hmm. mag ik nog eentje? Ja, tuurlijk, nog eentje. Hier. Ja, het is ook onrechtvaardig. Ja, het ruikt. Oké, okay, dus u bent ook teleurgesteld dat het vrouwenkiesrecht uiteindelijk niet is ingevoerd. Nou, ik zie het als een stap in de goede richting. Als vrouwen zich echt buitengesloten voelen, nou, ja. dan, dan, dan moeten we de wet maar aanpassen. Nou, u Kijk, zegt als vrouwen zich echt buitengesloten voelen. Maar uh, sorry, ze worden toch ook buitengesloten? Mm, ja. Nou, dat vind ik een beetje overdreven. Er, ja. er zijn allerlei ik manieren waarop budget. vrouwen zich politiek kunnen uiten. En ze kunnen altijd de keuze van hun man beïnvloeden als ze dat willen. Als de vrouw van Dreijer hier eh, SDAP zegt... dan kruist meneer Dreijer SDAP aan. Of niet? Nou... No. Uh, u bent uh, getrouwd, Kastelein Dreijer? Uh, ja. En wat vindt uw vrouw? Nee, wacht even, laat ik het anders stellen. Wat vindt u? Vindt u dat uw vrouw moet kunnen stemmen? Ja, zeker. Ik vind dat mijn vrouw moet stemmen, ja. Maar mijn vrouw, aan de andere kant, leest over kranten... mijn vrouw weet wat er speelt in Atje, in Java, in Madura... Ze heeft echt een hele goede ideeën over de ziektewet. De vrouw is een beetje een vent. Dat is wat hij eigenlijk probeert te zeggen. Grapje, Mijn vrouw is wel op de hoogte. En ik heb tenminste een vrouw, Kaakman. Wat ik wilde zeggen, mevrouw. Karasso. Mevrouw Karasso, bij deze demonstratie... zijn meer dan duizend vrouwen op de been. Duizend? Ja, en wat wilt u daarmee zeggen? Nou, dat is veel, mevrouw Carrasso, duizend. Ja. Duizend. Maar, en, en dit is wat ik ermee wil zeggen... er zijn hier dus tegelijkertijd ook honderdduizend vrouwen niet. Dus? Nou, we hechten nu heel erg veel belang aan duizend vrouwen die hier zijn... en waarom ze hier zijn. En dat, is, en dat is goed, begrijp me niet verkeerd. Maar ik vind dat je niet zomaar voorbij moet gaan... aan die honderdduizenden vrouwen die hier niet zijn. Ik weet niet of ik u goed volg, want in uw redenering zijn alle afwezige vrouwen tegen het vrouwenkiesrecht. Is dat wat u nee, bedoelt? Nee, nee, nee, dat hoort u mij niet zeggen. U hoort mij zeggen dat hier duizend vrouwen protesteren en honderdduizenden niet. Daar kunnen we toch moeilijk over oneens zijn, toch, Dreyer? Ja. Nou, Laten we voor het gemak zeggen dat de helft van de bevolking vrouw is. Dat zijn dus bijna drie miljoen vrouwen. Ja. Zo beschouwd is duizend dus helemaal niet veel. Nee. Toch, Dreyer? Duizend nee. is toch eigenlijk nee. gewoon heel weinig? Ja, maar... maar zeg ik dan iets verkeerd nee. als ik vind dat het overdreven is... om meteen de hele grondwet ja. aan te passen... omdat een handjevol mensen zich achtergesteld voelt? Ah, niemand zegt dat je iets Waarom verkeerd zegt. Waarom moet in Nederland alles altijd bij het minste of geringste... meteen helemaal anders? Ik vind dat raar. We, we hebben het hier over de grondwet, zei Wilhelmina. Wilhelmina. Wilhelmina. Zij zei soms dat het slecht ging met Nederland? Het gaat goed. Ja. Wie zegt, dat het, wie, wie zegt dat het beter wordt als vrouwen gaan stemmen? Nou? Kijk, ik ben er niet tegen. Trek, nee. Mevrouw Corosso, luister, ik... ik... Ik, ik, zie, ik zie gewoon echt het nut er niet van in. Wat komt hier na? In Noorwegen kunnen vrouwen zelfs op vrouwen stemmen. Kun je het voorstellen, een vrouw als minister, als premier? Ah, je bent wel een beetje ouderwets aan het doordraven, Kraakman. Je ziet, je, ziet, je ziet ineens weer spoken. Meneer Kraakman, als ik u zo hoor, dan lijkt het alsof u bang bent... dat het vrouwenkiesrecht zal leiden tot vrouwen bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. Waarom bent u daar zo bang voor? Uh, mevrouw heeft dus ons gezegd, meneer Kraakman is voorkomen dronken. groot oh. u nou maar? He? Hij heeft een neiging sterk te overdrijven. En dan in het bijzonder als hij bezopen is. Ik ben niet dronken. Ik heb een borrel op. En dat wil nog niet zeggen dat ik geen gelijk krijg. Over een jaar mag ze kiezen. Over twee jaar is ze verkiesbaar. En over tien jaar is ze minister-president. Let op mijn woorden. En wat is er in uw ogen mis met een vrouwelijke minister-president? Kraakman drinkt te veel. Waarom denkt u dat hij ontslagen is? Waarom zijn vrouw is vertrokken? Ja, er is niks mis mee, mevrouw Carrasso. Dat is het niet. De vraag is... Of we het willen. Dat snap ik niet helemaal. Nee? Nee. Ach, laat maar. Hè? Wat kan het schelen? Een vrouwelijke minister-president. Wel ja, waarom niet. Als zal ik alvast een rok aan doen, dan vind je hier... die, die, die bindt zich een mooi schort voor. Die zet de piepers op het ja. vuur. Ik vind het ja. allemaal prima. Ik hoef geen vrouw. Ik ben niet de enige. Nu in Bodega de gewoon nog vier zo is. Mannen die zonder vrouw... Ik heb het natuurlijk wel, maar ja, hè, Maria, hoesje met, met haar ruisende ja. rokken, Hup, de deur uit, Pff, weg. Mevrouw, mm -hmm. mag ik misschien een liedje voor u zingen? Een lied? Ja, wij samen. Van mij mag het. Doe nou gewoon mee. Ja. Kruim, maar je kraakt mij weer helemaal gek geworden, man. Dat is hier verder helemaal niemand. <kruim> wij streven moedig voorwaarts. Voorbij is het oude tijd. We willen vrij ons vechten. Vooroordeel hoontens. Kom, kom. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. En wie, wie ons wou weerhouden... Die, die weten eens vooral... dat niets de stroom kan keren... die emmer wassen, wassen zal. Want op de dag van heden... weer klinkt het wijd en zijt, wij zullen vrij ons vechten... Voor de het ja. feit! Dank u, heren, dank u. Ja. Uh, fantastisch gezongen. Lied om van ah, te leren ook, zou ik zo het, zeggen. U ook nu nog. Dat, dat Bedankt nogmaals, <laughs> meneer Kraakman. En natuurlijk ook uh, Kastelein Dreyer. Hiermee besluiten wij ons Skype-gesprek voor vanavond. Het zou trouwens nog tot 1922 duren... voordat vrouwen actief gebruik konden maken van hun algemeen kiesrecht. Na dit succes werd het algemeen kiesrecht... voor zowel mannen als vrouwen in de grondwet vastgelegd. Dit was Skypen met Vroeger. Ik wens u een goede nacht.